Thank you. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Radicale boeren kunnen boetes verwachten. Ook vandaag waren er weer boerenblokkades op snelwegen. Met brandende hooibalen, hopen afval en zelfs asbest. De politie waarschuwt dat er flinke straffen op staan. Als je asbest stort op een snelweg, staat daar in principe 12 jaar gevangenisstraf op. Als je brandsticht opzittelijk, staat daar 12 jaar gevangenisstraf op. Dus het zijn echt de zware delicten. Het zijn zware delicten dan, dan dat je bijvoorbeeld verdovende middelen verhandelt. Het is alleen lastig om de radicale Boeren op te sporen. Want de dumping op snelwegen gebeuren vooral s'nachts. Premier Rutte noemt de boerenacties onacceptabel en levensgevaarlijk. Deze automobilisten snappen juist wel dat de boeren protesteren tegen de stikstofplannen. Bepaalde dingetjes, dus zou ik zeggen voor. Uh, ik kijk daar wel een beetje mee uit. Maar ik zou zeggen van uh, de acties, uh, zodra, zodra de overheid niet overstak gaat, dan uh, zou ik zeggen van ja, we zullen toch moeten doorgaan met uh, waar ze mee begonnen zijn. Ik snap de protesten. Maar ja, aan de andere kant, het is wel vervelend voor uh, iedereen die er op deze manier niet last van krijgt. Maar ja, ook het... Eh... De boeren zijn belangrijk voor ons. Er is trouwens wel een eerste stap gezet om boeren en het kabinet dichter bij elkaar te, te krijgen. Boerenorganisatie LTO heeft besloten om toch te praten met Johan Remkes. Hij is de stikstofbemiddelaar van het kabinet. De man die eerder deze week werd opgepakt voor de moord op Peter R. de Vries is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man bij een bende zat... die in ruil voor geld geweldsklussen uitvoerde voor opdrachtgevers. Dus dat verslaggever Peter R. de Vries werd vorig jaar neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het plan om asielzoekers op cruiseschepen op zee op te vangen gaat toch niet door. Voor staatssecretaris Van der Burg is het te ingewikkeld en te gevaarlijk. Zo is het lastig om op de boot te eten, drinken en medicijnen langs te brengen. En dan gooit het kabinet het idee van de cruiseschepen niet helemaal overboord, vertelt onze politiek verslaggever. De bedoeling is nu dat er drie van die schepen worden ingehuurd en die moeten dan ergens aan een kade komen te liggen. Het eerste in Velzen zoals het er nu naar uitziet en die locatie is dan per 1 september ingehuurd zegt de staatssecretaris. Met het A A A Centrum in de Apel zijn nog steeds grote problemen. De staatssecretaris zegt dat er altijd nog te veel mensen zitten, maar dat de laatste dagen geen vluchtelingen buiten hebben hoeven slapen. Het weer nog, vannacht en morgenochtend kan het een beetje regenen, daarna steeds meer zon en max 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging een kwartier. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM met nu de Muziekboulevard 1, 2, 3 un pasito pa'lante Maria 1, 2, 3 un pasito pa'lante Maria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 Alleen maar de man, laten we de cosa buena Alla tu cuerpo paar leerlingen, de Magarena, I always at the party con las chicas que son buena Come join me, dance with me and I feel the chair along with me Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena Ey Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hallas tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena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 Conseguirás que no te nombre nunca más. amores, de que la gente con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí se mi sufrir.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 No fella, ook weken op alles <laughs> in training. Skin ik splash in m'n baaija, ook ik in a splash van op mij nam. de ik ken Ik had die regen druppel a op mij Bella, bella op mij ik had die regen druppel a op op mij nam. Kom maar in onze barrel, barrel. Kom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 Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druppels hier op mijn ambarella. Bella, Bella, mijn ambarella. Ik had die regen druppels hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ben op mijn open Op mijn barrile, Op mijn barrile, times Hou me niet weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, formatie move Die is dit en met je toe Ik ben echt doe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als je kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila Hier in mijn room, zo lijken me Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slugs We kennen van villa Ook bij kanabara's in trein, niks keer niks Pessie, ik ken de splash van regen, al die regen op mijn umbrellen. Nu zitten de schoenen Sharon, ik ken ook Isabella, Fella, Fella, we kennen van Ik had die regen door op mijn umbrellen. Bella, Bella, op mijn umbrellen. Ik had die regen door het passier op mijn umbrellen, op mijn umbrellen, op mijn umbrellen, op mijn umbrellen, op mijn umbrellen. <laughs> oh, menos para ella, ella. Oh, beno, barela, Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boeren hebben hun blokkade op de A35 bij Azelo beëindigd. De actie leidde tot grote verkeershinder. Op andere snelwegen en op- en afritten zijn nog altijd acties bezig, zegt Rijkswaterstaat. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat toch praten met bemiddelaar Remkes over het stikstofbeleid. Voorzitter van der Tak zegt in een verklaring dat hij zich heeft laten overtuigen na een telefoontje van premier Rutte. De Amerikaanse economie is voor het tweede kwartaal gekrompen... met twee tiende procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Technisch gezien is Amerika daarmee in een recessie terechtgekomen. Het weer vanavond vanuit het zuiden meer bewolking... maar het blijft droog bij 16 tot 22 graden. ZFM, met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zomerits.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 Het voelt net of ik jou al jaren ken. Als ik dit door vertel, dan lijkt ik wel gek. Alles voor jou, voor jou, voor jou, Het wordt tijd dat jij aan mijn kop gaat. En ik mijn hoofd ik kan niet meer opload. Maar wat jij niet weet, is dat ik nog steeds. Dat is geen opbouw als een koplaan. En nu zit ik hier al day. Aan het eind van sport 2, laat ik jou verloren. Doen, oh. Is vertrokken met mijn hart Op Centraal Station Nachtelang vraag ik me af Of zij daar nog komt Ik krijg er niet meer uit mijn hoofd Dus ik ga terug waar het begon Lijkt wel bezetel ik ietsjes Voor de zee. op het verron Al moet ik slapen hier Ik wacht op Centraal Station Er is een hele kleine kans Dat zij hier nog komt Ik pak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 my skin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 Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. is wat ik zei tegen haar. Dus. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch. Vreet is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij. Fantastisch okay, toch. Is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Zie FM met een hoofdletter hoofdletterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. Side of a man, looking at me looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. You seeing your face no more my pillow. This has seen that never happened to me. Enough. But after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like?